Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Inbrekers gaan weer hun gang. Nu er na corona niet meer massaal wordt thuisgewerkt aan de keukentafel... gaat het aantal inbraken omhoog. Al is het nog wel een stuk minder dan voor de coronacrisis. In totaal werd er tot en met juni dit jaar bij ruim 11.500 mensen ingebroken. De politie adviseert om je huis goed te beveiligen. Wanneer een inbreker minimaal drie minuten bezig is om binnen te komen... geeft hij het meestal op. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen toen hij tientallen meters van een berg naar beneden viel. De man van 50 was in Tirol aan het wandelen toen het misging. Volgens de politie viel hij 80 tot 100 meter naar beneden. Het is al de vijfde keer in korte tijd dat de Nederlander bij een bergwandeling om het leven komt. Topspits Erling Haaland moet nog een beetje wennen aan zijn nieuwe woonplaats in Groot-Brittannië. Een van de regels daar is dat je tijdens interviews niet mag vloeken. En daar heeft hij nog een beetje moeite mee. If you saw the gundo right before I went off, uh, I should have been there, so uh, but that's how it is. Steady with the language. Oh, sorry, is, oh, <laughs> Not good language in this country. I can understand your excitement at this point. Op het veld ging het trouwens een stuk soepeler. Gij maakte er meteen twee voor zijn nieuwe club Manchester City. En de Erasmusgracht in Amsterdam kan voortaan ook wel de granatengracht worden genoemd. Een magneetvisser had vanochtend een stel granaten en vuurwapens uit het water. En vorige week had hij ook al beet. En ik liep al mijn deze kant op, was alleen maar troepjes, troepjes, troepjes. En op een gegeven moment, pap, een zak vol met wapens en uh, een lader erin. En ik ben, uh, ik gooi rechtuit en ik hoor een klik. Ik denk, dat is fout. En er zat een handgranate aan. De granaten zijn door de explosieve opruimingsdienst opgehaald en worden in de buurt tot ontploffing gebracht. Dan nog het weer. Zon en wolken bij 22 tot 26 graden. Morgen veel zon en maximaal 29 graden. En later in de week wordt het nog warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Op de afsluitdijk staan in beide richtingen bij Bresanddijk files van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Benno, bam bam. Bam bam. Bam bam. bam, bam. bam, bam, bam, bam, bam. Dat, is, dat doet maar een Fred Flintstone serie denken. <laughs> ja, er zat, ja, zat ja. ook een bambam, er zat een jongetje bij. Toch het in, is, zoiets was er toch... De bam. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dan, dan maar het Zandvoort nieuws in het kort. Ik ja, ga je dat... ga je best doen? Ja, ik ga mijn best doen. Nou, het belangrijkste nieuws vond ik eigenlijk... dat de Raad van State de vergunning circuit Zandvoort... wordt niet geschort. Dan hebben we het over de natuurvergunning van het circuit. En dat heeft de Raad van State dinsdagochtend in afweging genomen en het circuit in gelijk gesteld. En dat was, las ik al ergens anders, eigenlijk de 35ste rechtszaak die tegen het circuit... Het is echt niet normaal. En ze hadden alles gewonnen. Niet te geloven. Die natuur- en milieuorganisatie hadden dus alles verloren. Nou, aan de ene kant bewonder ik het al wel weer dat ze de moed hebben om maar door te blijven procederen. Maar ja, wat schiet je ermee op, jongen? Volgens mij blijft ze ook gewoon doorgaan nog, hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is een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 nou ja, dat, um, dat was natuurlijk erg fijn. Want uh, bij het circuit deden ze het nogal laconiek over. Van nou ja, we, gaan, we kijken het met veel uh, uh, goed gemoed, uh, deze uitslag. Uh, ja, weer. Robert en, van Overdijken, hij ja, was ja. heel, uh, heel makkelijk mee. Precies. En, um, maar goed, ik zou me toch een beetje knijpen natuurlijk. Want uh, zo nog een kleine maand te gaan, denk je van het zal toch niet, hè? Het zal toch niet gebeuren. Het, uh, nou, de lichten staan op groen, uh, Benno. Ja, en ik ja. was van de week even bij het circuit.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 Moet je even naar je overbuurman gaan? Nee, nee, hij kan ik, nee. Zijn microfoon doet het zeker nog steeds niet. Ja, ik hoor wel iets. Doet hij het nou? Nee, nou, ja, het, is, het, is, het is echt heel zacht. Ja. Maar goed, uh, na de succesvolle bewonersdag van vorig jaar... kunnen dus de bewoners van Zandvoort en Benveld... Uh, dus dit jaar weer de donderdag voor het raceweekend. 1 september kan je weer uh, beter gasten op het circuit... en dan mag je... Uh, meekijken en, en, en dan is het circuit op volledige sterkte. En met een beetje geluk staan de teams in de pitstraat... een voorbereiding te treffen en een beetje te sleutelen. en Misschien kan je dan een praatje maken, wie, wie zal het weten. Het gebeurt in ieder geval op uh, 1 september dus. 1800 uur tot 2100 uur, dan zijn je alle bewoners welkom. En per huishouden worden er, mogen twee personen hebben toegang tot het circuit...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 Gigantisch 50 meter hoog. Heel veel gondels uh, daar, uh, daarbij. En uh, ja, wij gaan kaarten weggeven. Oh, weggeven? we tijdens uh, meerdere programma's. Je moet er wel iets voor doen. Hoeveel maar niet, gondels? Zo, niet zo gek veel hoor. Dus, uh, Hoe, hoeveel gondels heeft het reuserrad? Dat wilde ik vragen. Oh, je, had, je had hem al door, <laughs> of niet? Ik ben wezen te tellen, maar je raakt het telk steeds kwijt. Dat was in de daarom, daarom zei ik er ook geen, uh, geen aantal bij natuurlijk. Maar, uh, hoeveel gondels heeft het uh, reuserrad? Ja, nou, dus de Skyvision er... heet hij. Oké. Je kan het uh, volgens mij zo op, uh, op uh, internet vinden. Oké, nou, ik ben benieuwd. Laat het even weten. Ja.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 Nou, als laatste heb ik nog uh, dat uh, Kamerlingen-Ondersstraat... Onders is het trouwens, uh, met uh, S, dus dubbel S, Ondersstraat... is weer open voor het uh, verkeer. 14 maanden wel uh, uh, is hij dicht geweest voor uh, reconstructie uh, in Nieuw-Noord. Uh, nou, dat is allemaal weer open en toen dacht ik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 maar Cameron Onnes was een van de eerste geleerden die zich bezighield met het koelen van gassen, waaronder waterstof. Dus in die tijd hield men zich al bezig met waterstof. Hoe actueel is het? He? Kijk, dat ja. bedoel ik. Nou, helemaal goed. Weten we dat ook weer, Benno? Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uiteraard, straks gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat worden. Kan je alvast wat verklappen of niet? Uh, nee. Nee. Nee, nee. nee, het nee, wordt gewoon uh, vrij somber weer. Hè. Ja, vrij, vrij somber weer. Echt. Wat heb je eraan? Hè? Je neemt ze mee naar de ja. Straks het weer om half drie. Singles zou op de zaterdag bij uh, je eigen lokale radio, CfM. Je de Howard Jones en uh, What is Love. Zodraad het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Volgens mij gaat het best wel goed hoor. Het gaat mooi weer worden. Hoor je straks van Ben uh, <laughs> nou, Eerst uh, ik dans, dus ik besta. Het goede doel. Ik dans agenda Maar ik dans dus ik bestaan Als ik op de dans bestaan begin, ik pas te leven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 Ook in Zandvoort. Um, niet zo spectaculair waarschijnlijk als in het Zuidoosten. Dus Limburg. Maar um, vrijdag zegt men... verspelt men toch 30 graden. Dus... Uh en donderdag al 29, woensdag 26. Dus het gaat lekker oplopen. En voor de liefhebbers van warm weer, ja, die, uh, die zitten goed natuurlijk. En, maar er zijn ook een heleboel mensen die er niet van houden. En hè, voor de meeste Nederlanders houden ze zo'n beetje op rond de 25 graden. Dan uh, denken ze, oh, het wordt meteen, het, het wordt meteen. Dus, uh, nou ja, vanaf woensdag binnen blijven dan maar. dan is het uh, eigenlijk rot weer. weer. Ja, een beetje verstandig. Maar ja. is er ook een, een windje bij? Een beetje, een beetje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 Zandvoort, Zandvoort. fairy tale to me, but you're in tune, the chapter by, the final frame, of the moving scene that generates your every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 Naast mij zit Ali. We zitten in uh, een hal bij, uh, bij, de, uh, bij de blauwe tram. Uh, sporthal. Uh, de, sporthal de, de sporthal de blauwe tram. Uh, Ali, um, jij bent uh, de jongere werker bij, uh, bij Pluspunt. Uh, dit is een pilot met... Jongeren die aan het, gewoon aan een balletje aan het trappen zijn in de zaal. Ja, ja. Nou, ja, ja, ja. Uh, het idee was uh, uiteindelijk gekomen omdat uh, een aantal jongeren naar ons toe zijn gestapt. Uh, met het idee van hé, hey, wij vinden het zaalvoetballen erg leuk. Het is een uh, leuk idee. Dus zijn we met een uh, groep jongeren. Uh, hebben we gekeken nou, wat kunnen we realiseren. Uiteindelijk hebben we samen met sportservices dus, uh, gekeken wat, wat er haalbaar is. Mm -hmm. Dus hebben we gezegd, nou, we gaan in de zomerperiode in ons zomerprogramma een uh, pilot starten. Waarin uh, jongeren uit Zandvoort uh, kunnen gaan zaalvoetballen. In de leeftijden van 13 tot en met 17 jaar. Uh, en zoals je al ziet, uh, nou, dit is de eerste bijeenkomst. En er is al flink animo voor. Mm -hmm. Buiten nog dat er een uh, grote groep zich heeft afgemeld vanwege de vakantie. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het een uh, succesvolle pilot uh, gaat worden met ook om straks te gaan kijken van hoe kunnen we het een vervolg aan geven. Ja. Uh, is het ook mooi om te zien van hè?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 alleen het bewegen, maar ook het stukje ontmoeten. Dus die jongens... Uh...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 Ja. In, uh, in de sporthal De Blauwe Tram uh, hier in Zandvoort. Zeker. En de volgende keer geven we mijn een camera mee. Dan kunnen we dat in ieder geval kijken hoe Ali voetbalt. Uh, ja, uh, <laughs> nou, ik ben ook wel benieuwd of hij het uh, een beetje kan. Uh... <laughs> Heel goed. Nou, leuk gesprek in ieder geval met uh, Ali over het uh, pilotproject uh, Zaalvoetbal hier in Zandvoort. En dat hoor je zeker bij langs uh, langskomen. De Sound of Music. We zijn er 24 uur per dag. Niet is alleen op... Uh, ja, ja, zeker. Nou, wij niet. Denno, uh, <laughs> de radio en uh, <lacht> de tv. Uh, nee, je mag ook af en toe naar huis. Uh, oh, fijn. Benno, dus, uh, en dat geldt ook voor, uh, voor jou, Albert-Jan. Even mm. test. Ben je er nog? Ik ben er nog. Hoor. Ja, kijk, kijk, kijk. Daar is hij. daar is hij. Daar is ie. Mooi. Dus uh, nee... Uh, ja, je trekt wel helemaal in. Uh, wegtekst. Ja, wegtekst. Weg nou, wat voor plaatje heb je nog opstaan? Oh ja, dat ja, is wel leuk. Ja. Uh, ook uh, speciaal even voor uh, Albert-Jan. En wij houden er ook nog van trouwens. Want uh, we gaan het hebben over uh, California Girls. Oh ja. ja. Hmm. We zitten niet voor niks aan het strand. De Beach Boys zijn we ook een beetje, hè, Benno? Ja, eigenlijk, hey, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Van, van Bad Boys naar Beach Boys. Ja, nou, nee, dat nee, is je toch je een doet. aardige promotie zo in ja. een uh, paar minuten tijd. Binnen een uur tijd. Binnen een uur tijd, nou, mooi geregeld, joh. De, de California Girls.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 hermabluis 58 gmail.com Daar kan je de zonnebloemloterijen bestellen voor 2 euro per stuk. Kijk, helemaal goed. Dankjewel Benno voor uh, dit uh, korte nieuwsbericht.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 Watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. forever. So tonight. Yes.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 Is it based? Dit was uh, de echte doorbraakzinger voor de jarige Job van uh, vandaag. 63 uh, jaar geworden, deze Joyce Sims in Coming to My Life. Nou, nog een heel klein stukje dan van Joepie uh, 14 voor drie uur. Tot zo.